8 uur. Dit is Radio 1, Het Marcel Oosten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal. Exit van Fred de Graaf. Uit een uh, reportage hoort u natuurlijk ook uit een stemlokaal in Teheran. Daar zijn presidentsverkiezingen vandaag. Ook daarover hoort u meer in het NOS-journaal. Hier is Dorot Megens. Voorzitter, Fred de Graaf van de Eerste Kamer stapt op. Dinsdag legt hij zijn functie neer, zo liet hij aan het begin van de nacht weten.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 Correspondent Thomas Erdbrink over de kandidaten voor de opvolging van president Ahmadinejad. De grote kanshebbers zijn natuurlijk de burgemeester van Teheran, Mohammed Bagher Ghalibaf en de nucleaire onderhandelaar Saïd Jalili. Dit zijn allebei conservatieven en uh, de geestelijke Rouhani, die hervormer, uh, die zou misschien als een soort verrassende winnaar uit de bus kunnen komen. Rouhani pleit onder meer voor meer vrijheden en het verbeteren van de positie voor vrouwen en jongeren.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 Het weer nog. Vanochtend geregeld zon blijft droog. Vanmiddag wat meer bewolking, vooral in het zuiden. En het wordt 17 tot 20 graden. Morgen minder zon, meer buien. En zondag weer meer zon. En ja, er is sprake van een ochtendspits bij de ANWB, Kees Kwaks. Nou, ochtendspits. <laughs> Spits, je. Vijf kilometer kan je niet echt een ochtendspits noemen. En ze zijn verspreid over twee files. De A8, zalen op Berichting Amsterdam. Ongeluk bij Zaandam-Zuid. Twee kilometer file de de rechterrijstrook is dicht. En het rijdt langzaam op de A58 naar eindhoven Over drie kilometer tussen knopen De Baars en Oorschot. Je zal er maar in staan, Kees. Ik weet het. Tot zo dadelijk. Reacties vanuit Den Haag op het opstappen van Fred de Graaf. Hoort u zo dadelijk naar de straat.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 Ik ben Henk Schievmacher, kunstenaar Ik heb een kleurrijke rechterhersenhelft. De kant voor creatief zijn. Ik ben Anje Stap, klimaatwetenschapper, met een uitstekend ontwikkelde linkerhersenhelft om te analyseren. Ik ben Anietsele Casparis, adviseur bij Mazar, waar we beschikken over een prima linker- en rechterhersenhelft. Mazar, accountants en belastingadviseurs die kunnen analyseren en kansen creëren. Dat vinden ondernemers heel waardevol. Mazar verandert kennis in kansen.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 Voor de Verenigde Staten is Syrië nu aantoonbaar te ver gegaan. Amerika zal de oppositie in Syrië gaan steunen, hoort u zo meer over. En de eerste reacties komen uit Den Haag over het opstappen van Fred de Graaf. Emiel Roemer is duidelijk. Uh, zeer terecht. Uh, volgens mij was zijn positie echt onhoudbaar geworden. Straks Siban Buma over het vertrek van de Eerste Kamervoorzitter. Want de graaf liet vannacht toch nog plotseling weten dat hij zijn functie neerlegt. Oorzaak het verwijt dat hij Geert Wilders uit de buurt van koning Willem-Alexander zou hebben gehouden. Bij een dienst inhuldiging. Wilco Boom in Den Haag. De graaf uh, Wilco ontkende eerder de aantijging. Maar stapt nu toch op. Waarom? Ja, hij concludeert dat zijn positie onhoudbaar is geworden, Marcel... doordat de discussie over zijn werkwijze rond die inhuldiging van de koning... maar blijft voortduren. Ja, en door het voortduren van die discussie... is volgens de Graaf zijn integriteit in het geding gekomen. Nou ja, je kon het eigenlijk wel zien aankomen. Uh, gisteren al, fractievoorzitters van de Tweede Kamer... die overlegden over de kwestie, hebben nog, hadden nog heel veel vragen over de rel. En de PVV in de Eerste Kamer die wilde volgende week een debat over... om een motie van wantrouwen in te dienen... Het vuurtje bleef daardoor uh, aangewakkerd worden. En ja, over de onpartijdigheid van een Kamervoorzitter mag natuurlijk helemaal geen twijfel bestaan. Dat was bij De Graaf wel het geval geworden en daarmee was zijn conclusie eigenlijk onvermijdelijk geworden. Ja, en, maar heeft hij dat dan wel helemaal zelf beslist of is hij toch door zijn partij, de VVD, een beetje richting de nooduitgang geduwd? Ja, die hij heeft daar wel enige hulp bij gekregen volgens Haagse bronnen. Want uh, de VVD was toch bang dat deze bosbrand nog groter zou worden dan hij al was. Daarom is er op hem ingepraat. Gisteravond was ook het wekelijkse bewindspersonenoverleg van de VVD. Dat hebben alle regeringspartijen op donderdag. Ja, alle ministers en, uh, en dergelijke die zijn daar. Daar hebben ze het er natuurlijk over gehad. Want een prominente VVD'er die, die was het middelpunt van een rel geworden. Ja, En een uh, beperkt aantal uren later, vannacht om een uur of één, stond er plotseling op de website van de Eerste Kamer dat de Graaf de eer aan zichzelf houdt. Nou was ook de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw van Miltenburg, betrokken bij de samenstelling van de commissie, van in- en uitgeleiding de inhuldiging. Ja. Wat betekent dit voor haar positie? Nou ja, zij, is, zij was daar ook bij betrokken, zij is ook een partijgenote van uh, de Graaf, maar het punt is dat alle kritiek zich tot dusver vooral op uh, de Graaf richt. Het, die gaf er eerder deze week ook uh, het interview in de Volkskrant uh, waardoor de affaire is ontstaan. Uh, en ja, het kan best zo zijn dat de uh, leiding van de VVD hoopt dat de brand uh, niet overslaat naar Van Miltenburg. Maar het feit is dat de graaf onder vuur lag, niet Van Miltenburg. Dus ik verwacht voor haar eigenlijk ja. geen gevolgen, tenzij vast komt te staan dat de graaf steeds in nauw overleg met haar heeft geopend. Dat schreef hij wel in zijn brief natuurlijk. Uh, dat schreef hij wel in zijn brief, maar de focus uh, in, in Den Haag ligt echt op de graaf. Ja, en die houdt nu de eer aan zichzelf. Emiel Roemer, hoorden we al, sprak ik eerder deze uitzending. Komen er meer reacties? Nou, in elk geval kwam er een reactie van uh, Geert Wilders, om wie het allemaal ging. En die liet per sms weten dat het de Graaf siert dat hij opstapt... en dat het het enige juiste besluit, besluit is... omdat de onpartijdigheid uh, buiten kijf moet staan... en dat het hier niet het geval was. Nou, en oud-Tweede Kamervoorzitter Frans Wijsglas, ook een partijgenoot van de Graaf... die twitterde vanochtend, 30 april was Fred de Graaf's finest day. Nu valt hij erover... Heftig en zuur voor hem. Wilco Boom in Den Haag. CDA-leider Simon Buma, goedemorgen. Goedemorgen. Was dit ook onvermijdelijk volgens u? Dit, dit was wel uh, de juiste beslissing na alles wat er de afgelopen tijd was gebeurd, inderdaad. Ja. En vindt u terecht dat, zoals Wilco uh, vermoedt, dat er druk ook is uitgeoefend op hem? Nou, dat kan ik niet beoordelen. Feit is wel dat we in de Tweede Kamer met, met fractievoorzitters en een kamervoorzitter de boel hadden besproken. En toen bleek inderdaad dat er toch wel heel veel vragen bleven over de beslissing die de eerste Kamervoorzitter had genomen. Um, die vragen die bleven ook nog wel aanhouden, vermoed ik. En dan is het op zo'n moment eigenlijk onvermijdelijk dat je zegt, op die manier kan ik niet functioneren en de conclusie trekt. Nee, u, u vindt misschien net als roemer dat het inderdaad niet tot een, tot een debat in de Eerste Kamer gaat moeten komen? Nou, het is beter dat dat niet zo is. Um, ook dat was een, uh, waarschijnlijk geen fijn debat geweest. En, uh, de, hier kan je gewoon over zoiets niet te lang blijven praten. En dan moet er een conclusie worden getrokken. En in dit geval heeft Fred de Graaf de eer aan zichzelf gehouden. En ik vind dat verstandig. Is de kwestie daarmee voorbij? Of moet er toch ook nog naar de rol van de voorzitter van de Tweede Kamer worden gekeken? Vindt u? Ja, we, mo we moeten wel zuiver zijn uh, wat dat betreft. De, de, de, kijk, het is uiteindelijk een uh, verenigde vergadering onder het voorzitterschap... Van uh, de Eerste Kamervoorzitter, om even zo te zeggen, Fred de Graaf. Um, nu hij ook heeft laten zien dat de verantwoordelijkheid daar ligt, vind ik dat dat ook wel um, op een gegeven moment het einde van de discussie moet kunnen zijn. De beslissing, zoals die is genomen, die, die komt van de Voorzitter van de Verenigde Staten, van de Verenigde Kamer. En um, dit is al een zwaar besluit. En ik geloof dat we als Kamer ook moeten kunnen overgaan tot de orde van de dag... namelijk de grote problemen die er in de economie zijn. Precies. Laten we dan verder praten over die grote problemen. Want er zijn weer sombere cijfers gekomen... van het Centraal Planbureau voor 2014. Gisteravond lekte ze uit en werden daarna verder ook bekend. En Nederland stevend volgend jaar af op een begrotingstekort van 3,7 procent. En tegelijk zijn de regeringspartijen, VVD en Partij van de Arbeid... het erover eens dat er nog eens 6 miljard euro extra moet worden bezuinigd. Laten we even luisteren, meneer maar wat uw collega's in de oppositie daarover zeggen. Het is zo onverstandig. Als die cijfers van het CPB iets laten zien, dan is het wel dat Rutte Nederland heeft kapot gemaakt. Met dom bezuinigen, met belastingen verhogen, zien we nu dat de economie eh, verder krimpt. Dat we ja, bijna een record krijgen als het gaat om de werkloosheid. 6 miljard, 3 procent, dat zijn getallen die hier interessant zijn. Wat veel belangrijker is dus vandaag, is dat de werkloosheid verder oploopt... en dat de plannen van het kabinet zorgen voor een verlies van nog eens 23.000 extra banen. Het zogenaamde sociaal akkoord vernietigt banen. Je bezuinigt en doordat je bezuinigt gaat het nog slechter. Moet je nog meer bezuinigen gaat het weer slechter. En zo zitten we al een tijd in de visieuze cirkel... En ik zou willen dat het kabinet er nou voor kiest om daaruit te stappen, uit die cirkel. Wilt u En van, oh ja, ik wacht u achter elkaar. Meneer Buma, u gaf al eerder aan, u bent ook niet zo voor dat scherpe bezuinigen. Stop daar eens mee, uh, heeft u al eerder gezegd. Maar die 6 miljard, moet het dan helemaal niet zijn, vindt u? Nog eens extra bezuinigen? Nou ja, de, de, kijk, de werkelijkheid is dat uh, de crisis nu echt. Uh, dus, uh, om, een omvang begint te bereiken die lijkt op die in de jaren 80. Hè. De werkloosheid stijgt nu net zo snel als toen. Dus uh, wat je in ieder geval moet constateren is dat die groene waas van herstel. die Mark Rutte een paar maanden geleden zag, helemaal is verdwenen. We hebben nu een, een grauwe wolk van, van een diepere crisis. Ja, ja, nog niet hè. Voor volgend jaar wordt wel een groei van 1% voorspeld. Ja, maar de crisis is natuurlijk toch uiteindelijk veel dieper. Dan ooit gedacht was. En daar zit eigenlijk het probleem. Want het zijn nu drie maanden verloren gegaan. sinds de eerste berichten al duidelijk werden. En dat maakt, en dat vind ik het grootste probleem. voor het kabinet. de keuze om te gaan belasting verhogen. veel dichterbij. dan het zuinig zijn met je geld. De, kijk, als je zoveel te veel geld uitgeeft. moet je zuinig zijn. Dat is een feit. Maar een feit is ook dat de werkloosheid. ongekend stijgt. en als nu nog verder lasten worden verhoogd. dat zeggen de werkgevers ook. Dan hebben we volgend jaar alleen een nog groter problemen. Voor je het weet zit je het jaar na weer te bezuinigen. Maar wat zegt u dan niet doen? Niet die 6 miljard extra nog eens bezuinigen? Nou, ik heb nooit gezegd dat je niet moet streven naar het uh, bereiken van uiteindelijk een begrotingsevenwicht. En daar horen die bezuinigingen bij. Uh, het zou buitengewoon onverstandig zijn als we nu op dit moment zeggen... geef maar geld uit en nog meer dan 20 miljard, wat we dit jaar al doen, gaan lenen. Uh, dat wordt een onbetaalbare last voor ons in de toekomst. Maar de grote vraag is niet of je die 6 miljard haalt of die 7 miljard haalt. De vraag is wat je gaat doen om het begroting op orde te brengen. En daar zit het grote probleem van het kabinet. Nou, zegt u het maar. Wat, wat stelt u voor? Nou, kijk, de grootste vrees die ik heb... en we moeten natuurlijk nog afwachten wat het kabinet gaat doen. En dat maakt het ook een beetje moeilijk om op dit moment al een oordeel erover te geven. Maar in de eerste berichten hebben ze gezegd... dat ze in ieder geval een derde zullen laten bestaan uit belastingverhogingen. Ja. En dat zou een bedrag zijn van 2 miljard euro. Als dat inderdaad werkelijkheid wordt... dan krijgen we dus volgend jaar weer een lastenverhoging van 2 miljard euro, Banen. Ik ben bereid tot af te wachten wat het kabinet daar doet. Maar ik heb wel eerder gezegd, geen lastenverhoging meer. Ja. Ho Hoe lang bent u trouwens bereid te wachten? Want het kabinet komt nog maar niet met concrete voorstellen. Nou ja, zoals ik net zei, daar hebben ze drie maanden de tijd voor gehad. En drie maanden hebben ze gewacht. Uh, her, Mark Rutte zei tegen Nederland... als jullie nou auto's kopen, huizen kopen, dan komt het allemaal weer goed... Nou, het drama is dat het alleen maar erger is geworden. Nu heeft het kabinet uh, toegezegd nog voor de zomer met voorstellen te komen... zodat wij daar voor de zomer ook over kunnen spreken. Ik hoop dat dat werkelijkheid wordt. Maar als men pas in augustus gaat besluiten... dan vrees ik dat er veel meer lastenverhogingen in zitten... omdat er nou eenmaal de besluiten zijn die het snelst ingaan. Dus hoe langer je wacht, hoe langer je blijft dralen, hoe groter de kans... Op belastingverhogingen in 2014. Goed, en, dat, en nog meer belastingverhoging is niet verstandig. Nee, dus niet de lasten laten toenemen, zegt u. Um, Emiel Roemer zei net: van nou laat dat begrotingstekort dan maar wat oplopen. Als ik u zo beluister, bent u daar ook niet voor. Nee, ik heb het ook niet. U, u zei het aan het begin van laat maar lopen. Kijk, andere partijen, als, als, als iemand als Emiel Roemer zegt laat maar lopen, dan klinkt dat heel mooi. Maar de werkelijkheid is dat we met z'n allen miljarden en miljarden op de pof gaan leven die we, die we niet hebben. He, met die 3% en dit jaar 3,5% te veel lenen we al miljarden en miljarden. Maar hoe en moet je dan het... toch gaan stimuleren? Want dat moet je toch, daar heb je toch geld voor nodig? Ja, maar we stimuleren hoort ook het vertrouwen terug. En wat, wat met name daar speelt... is de voortdurende angst bij mensen... dat de lasten nog verder omhoog gaan... dat ze dus zelf... Nog harder worden geraakt daarin, daar zit een heel groot punt. Wat wel van, kijk, als je het gaat over het, het, het zuinig omgaan met je geld, het kabinet heeft toen het aantrad in het eigen regeerakkoord, eh, laten we zeggen, PvdA en VVD hebben elkaar ook een aantal wensen gegund, die ze dan mochten invullen, omdat het voor de partijpolitiek fijn was. Als je nou eens begint als kabinet met te kijken wat je toen jezelf. Cadeau hebt gegeven en daar strepen door begint te zetten, dan ben je al een hele tijd verder. En zo kan je dat verder ook aanvullen. Dus het is niet zo dat het niet kan, maar je moet wel zorgen dat als je besluiten neemt, dat die de economie niet schaden. En lastenverhoging schaadt de economie, kost nog meer banen. Fractieleider van het CDA de Tweede Kamer, Siban Buma, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Er informatie bij de AWB, Kees Kwaks. Marcel, drie files. De A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Knopende Hoek en Hoofddorp. Twee kilometer door werkzaamheden op de parallelbaan. Een ongeluk op de A8 Zaandam amsterdam zorgt voor file. Bij Zaandam zuid twee kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda. Voor de randweg Doortrecht twee kilometer. Daar is de rechterrijstrook dicht. De Amerikaanse regering heeft aangegeven... dat het de rebellen in Syrië gaat steunen. Wat vindt Rusland daarvan? Zijn we benieuwd naar? Hoort u zo dadelijk. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. En Iran kiest vandaag een nieuwe president. Kandidaten zijn van tevoren geselecteerd door de geestelijke leiders... en echt spannend zal het daar niet worden. Toch zag onze verslaggever Sander van Horen, die door Teheran reist... dat er vanochtend vroeg bij de stembureaus al mensen heel vroeg in de rij stonden. Zo, daar staat toch al een uh, gezonde rij, om vijf uh, voor half negen. Het is tweeënhalf uur later hier. Dit is het centrum van Teheran. Ik denk dat er nu een stuk of honderd mensen staan te wachten. Deze meneer heeft eerst gezien hoe de geestelijke leider van het land Ali Khamenei heeft gestemd. Die was er al vroeg bij vandaag, dat is ook op televisie uitgezonden en dergelijke. En nu gaat hij zelf stemmen. Hij wil alleen niet vertellen wat hij gaat stemmen, dus dat gaat niet zo lekker met mijn exit poll. Uh, laten we ze iemand anders vragen in de rij die nog steeds langer begint te worden. Dit is een mannenrij trouwens. Uh, can I ask you what are you going to is, You know, you cannot reveal it. Maar natuurlijk kan je het niemand zal het hier horen. Iedereen mensen horen het. is advertising en propaganda. Het is, not, it is, it is in de... The... Een geestelijke, gewaad, witte tulband die zegt van... Ja, maar dat mag ik helemaal niet zeggen op wie ik ga stemmen. Dat is namelijk uh, reclame maken dan in het stembureau. Dus uh, dat kan ik je niet vertellen. Twee stembussen trouwens, want er wordt uh, vandaag ook in het hele land gestemd... voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dus mensen brengen twee keer hun uh, topsecret stem uit. Dat kun je inmiddels wel zeggen. En uh, het is ook gescheiden, in elk geval hier. Dus dit is de mannenverdieping. Boven heb je uh, de vrouwen die daar stemmen. Want well, this is quite a long line. Um, but I het is the first polling station I see today. So I don't know how it is in andere parts of Tehran. Oké, okay, uh, ik station is this? Iran. <laughs> ik werd even geïnterviewd door de Iraanse televisie. Of wat, uh, wat ik ervan vond. Maar goed, ja, het is een beetje niet maatgevend het eerste stembureau waar ik ben. Dat was het uh, stembureau waar de staatstelevisie aan het uitzenden was. En waar heel veel mensen naartoe kwamen. Nou, even willekeurig een wijk ingereden. En dan bij een stembureau waar het... Uh, wat minder druk is, maar toch ook wel een kleine rij staat met mensen die gaan stemmen. En sowieso is het hier natuurlijk weekend. Dus stel je voor, zondagmorgen in Nederland, hoe laat zou u zelf gaan stemmen? Het is met andere woorden, ook op straat, nog redelijk rustig. En hoe did you select? Uh, I don't say, it is a secret. We <laughs> En zo blijft het uiteindelijk toch een apart feestje. Die verkiezingen in Iran, dat niemand wil vertellen waar die op gestemd heeft. Nou ja, oké, okay, daar kan men nog iets bij voorstellen. Maar dit stembureau, uh, dat tweede, daar werden we dus uitgestuurd. Omdat dat niet op onze lijst stond. Kennelijk mogen we alleen maar naar de stembureaus waar zij willen dat we naartoe gaan. En dat geeft mij dan meteen weer het idee, wat zou er in die andere aan de hand zijn. Maar goed, we zijn hier binnen geweest. Hier was niet zoveel aan de hand. Ook hier rijen, rijtjes. En ook hier mensen die gewoon gaan stemmen. Sander van Horen in Tehran Hij heeft het niet makkelijk. Kunt u volgen op Twitter. Dan leest u daar iets over. Even bukken, Mark Robin Visser. <coughs> um, dit zijn allemaal maar geluidseffecten, luisteraars. <laughs> Marcel drukt op het knopje en dan hoort ik, u dit ik geluid. niks. <laughs> nou ja, vooruit. Nog, nog een eentje. Oh! Zo, dat zal je leren. Zeg, er vliegt nog niks bij jou. Wat zeg je, Marcel? De Ik kon vlieg, je even de, niet verstaan. Er vliegt nog niks bij jou. <laughs> er Over. vliegt nog niks, maar het kan ieder moment, uh, moment gebeuren. Er landt op dit moment een toestel van de luchtmacht in de verte. Ik weet niet of je het kan horen. Het is ja. een propeller toestel. Uh, er staan hier ook uh, speakers allemaal langs de, langs de baan uh, opgesteld. Waar muziek uitkomt. Ik weet niet of je dat kan horen. Hier, het ja. is hier net Radio 1 het is af het en toe, echt ongelooflijk. Pardon. Uh, een, een ontwapenend beeld, uh, zojuist van een militair... geheel in uniform met een emmertje sop en een uh, geel doekje... die de tafeltjes van het terras uh, voor de perstent aan het afnemen was. Prachtig. En uh, zo heeft iedereen zo hier zijn taak. Hè. Ik merk ook aan de vele militairen die hier zijn... die wachten staan bij de toestellen... dat ze het uh, ontzettend leuk vinden zo'n dag. Sommigen hebben al de hele week hier gewerkt met tenten opbouwen enzovoorts. En uh, uh, die vinden het ook leuk om met die 80.000 mensen... die hier vandaag worden verwacht uh, te praten... en te vertellen van wat voor werk ze doen... en wat voor toestellen hier allemaal staan. En ja, en dan het publiek. Hè. Je pakt het doorgewinterde... Ervaren luchtmacht, dagbezoekers, die, die, die pik je er zo uit. Ik zie de mooiste camera's. Hele mooie grote telers, mag ik u even vragen. Wat, wat gaat u nou, u bent foto's aan het maken. Ze uh, spreken in Duits. Ja, ja ik, ga, ik heb gehoord dat er veel Duitsers Ik heb gehoord dat er veel Duitse mensen ja. gibt. Ja, ze, hebben ze ja. niet uh, luchtmachtdagen in Duitsland? Nee, zoiets hebben we niet. Nee. Nee. geval niet in dem die zin. Die hebben ze niet in Duitsland, niet in deze zin. En, maar wat doet hij nou met al die foto's die hij hier maakt? Wat mag ze met al die foto's die hij hier maakt? Wat doen ze daarmee? Aussortieren und ein Buch. Oh, das geht in een boek. Oh, dat gaat in een boek? Dat gaat in een boek. Ja, op papier. Ja, op papier. Maakt er nog echt een papieren fotoalbum <lacht> van? Veel dank. Yes. Veel spaas. Ik ga nog even verder, want hier een, een, een, een, een professionele paraplu. Van wie is die? Verwies dat? Oh, sorry, mag ik u. Nee, meneer die zegt: uh, ga maar weg. <lacht> ik moet vooral niet storen. zeg: uh, waar komt u voor? Uh, voor de Phantom, onder andere. Voor wie? Voor de Phantom. Waar is die? Wat is dat? Die zou uh, dadelijk moeten gaan komen. Die gaat hier uh, landen straks de Phantom. En uh, vertel even voor de mensen die niet weten uh, zoals ik. Wat is dat? Dat is een uh, Amerikaans toestel uit de Vietnamperiode. Ah. Wordt nu nog gebruikt in de Duitse luchtmacht, laatste jaar. Die gaat, ah. gaat uit dienst. Dus en... het is een oldtimer eigenlijk? Oldtimer, precies. Ja. Ja. Zeg, nou sprak ik net die meneer daar die, met die oranje jas, die komt uit Duitsland. En uh, uh, waar komt u vandaan? België. Kijk eens aan. Ja. En ja. hebben ze in België ook luchtmachtdagen? Um, ja, toch wel. Ja? Ja, ja. Is dat vergelijkbaar met wat hier gebeurt, met uh, zoveel publiek? Want er wordt hier erg ja. veel publiek. Ja, dat ja? is toch vergelijkbaar, toch ja? wel. Ja? Ja. Zeg, en dan komt straks die Phantom. Ik word nu zelf ook gefotografeerd, want zo gaat dat dan natuurlijk. Hè? Ja. Uh, wat, wat doet u met die foto? Die is ik... ga ik uh, als archief voor hem houden. Die gaat u in het archief. En als nou straks die Phantom hier landt, mm -hmm. dan maakt u daar foto's van. Ja, en zeker? dan? Wat doet u daar dan mee? Uh, thuis bekijken. Gaat u thuis? Gewoon voor mezelf. Ja. En doet u dat dan ook in een fotoalbum, zoals die Duitse manier? Uh, dat gebeurt, ja. Bent u ja. meer gedigitaliseerd al? Ook. <laughs> ik doe de <er> twee. <laughs> Veel ja. plezier vandaag. Dankjewel. je wel. En uh, ik zou zeggen, uh, Marcel, we ja, genieten ja. nog even van de muziek hier, want dat hebben we hier ook. Ja. En geluid? Willen we zo wel uh, van je horen dan? Wat zeg je? We willen straks wel wat van je horen, die, die Phantom. Nou, dat klinkt goed. Hoi, niet meer hij hoort, hoor. Hij hoort ons helemaal niet meer. We komen wel bij je terug. Ja, hey, dag. hoor. Mark Robin Visser. Misschien hoort u die straks die F4 Phantom. Dat schijnt een enorme lawaaibak te zijn. Dan naar de Verenigde Staten. Want de Verenigde Staten gaan uh, ja, misschien wel wapens leveren aan de opstandelingen in Syrië. In ieder geval de oppositie steunen. Want het Witte Huis is ervan overtuigd dat het regime van president Assad chemische wapens heeft ingezet. In Rusland wordt de Amerikaanse stap veroordeeld. Russen staan, u weet dat, aan de kant van de Syrische regering. Contact nu met Moskou, correspondent David-Jan Godfoy. David-Jan, waarom zijn de Russen er zo op tegen? Uh, omdat ze zeggen dat dit uh, bewijs voor het gebruik van die chemische wapens... gefabriceerd is dus bedacht is door het Witte Huis... of door de Amerikaanse militaire autoriteit in dit geval... om vooral toch maar... De levering van apen, steun aan de oppositie in, uh, in Syrië. Uh, te rechtvaardigen. De voorzitter van de buitenlandse uh, van de Duma het Russische parlement. zei. vergeleken eigenlijk de stap die nu wordt gezet. met het bewijs. dat destijds is geleverd. Uh, voor de, de, de, de, de massavernietigingswapens van Saddam Hussein. die ook, ook nooit zijn aangetroffen. maar de, die wel militair ingrijpen hebben gerechtvaardigd. Nou, die, uh, die Alexei Pushkov. die voorzitter van die commissie. die zegt dat gaat nu weer terwijl er eigenlijk geen enkel bewijs is. Wij, uh, wij accepteren alleen bewijs in verband uh, van de Verenigde Naties. En zolang dat, dat er niet is, geloven wij er niks van. Gaan we nu een soort ondersteuningswetloopje krijgen... dat Rusland bijvoorbeeld Assad nog meer steun gaat toezeggen? Nou, dat zou best eens kunnen. Kijk, er staat levering van, uh, van een luchtafweersysteem op het programma. En de levering van uh, gevechtshelikopters. Dat is tot nu toe allemaal een beetje uitgesteld. Dat, dat, dat wordt vertraagd. Die, uh, die systemen die komen maar niet. Maar het zou best eens kunnen dat die S-300, dat luchtafweersysteem. Nu ja, dat de levering daarvan toch in gang wordt gezet. En dat Assad daar uh, binnen afzienbare tijd over zou kunnen beschikken. Evenals die gevechtshelikopters. Nou ja, dan kom je natuurlijk in een, in een spiraal van, uh, van wapenlevering waarvan je niet weet waar die eindigt. Hmm. Hoe schat jij dat in? Zal dit ook een gevolg hebben voor de verhoudingen tussen Rusland en de Verenigde Staten? Ja, die zullen er niet beter op worden. Die zijn natuurlijk al niet goed. Uh, Obama heeft uh, ontzettend veel kritiek op het mensenrechtenbeleid van, uh, van, van president Poetin... op de manier waarop de oppositie in Rusland uh, wordt behandeld. Maar ook de, de manier waarop Syrië moet worden aangepakt. Ja, dat is een, een, een, uh, een twistappel tussen de twee landen al uh, zo, zolang het conflict in Syrië gaande is. Kijk, de Russen die zeggen nu, er kan alleen een politieke oplossing komen. Alle partijen, inclusief Assad, inclusief de oppositie en de internationale gemeenschap... moeten elkaar aan tafel. Zo'n gesprek is nog steeds wel de bedoeling... ...maar dat wordt nog steeds weer uitgesteld. En uh, militair ingrijpen of wapenleveranties aan, uh, aan de oppositie... ...dat hoort daar niet bij. We moeten er politiek uit zien te komen, uh, zegt, zegt Poetin. Want die, ja, die vreest natuurlijk voor de positie van zijn bondgenoot Assad. Uh, die is bang dat, uh, uh, zeker als er wapens geleverd gaan worden aan de oppositie... ...dat Assad zijn, uh, zijn strijd gaat verliezen. David-Jan Godva vanuit Moskou. Een verbod op menselijke genen is verboden door de rechter. En dat is een uitspraak met consequenties. Na half negen ga ik erover praten met een hoogleraar genetica. Ik ga naar Management Boek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor negen uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Wie ondersteunt mijn vader thuis? seniorservice.nl.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 PVV-leider Wilders noemt het opstappen het enige juiste besluit. En ook SP-voorman Roemer vindt het zeer terecht, zei hij vanochtend hier op Radio 1. PVDA-fractievoorzitter Bart in de Eerste Kamer heeft respect voor het besluit. D66-senator en oud-partijleider Tom de Graaf noemt het vertrek van Fred de Graaf erg jammer, maar vermoedelijk onvermijdelijk. De Verenigde Staten gaan militaire steun geven aan de oppositie in Syrië...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 Het lichaam werd op een verlaten strand gevonden en was in stukken gesneden. Volgens Bronnen heeft het slachtoffer de vluchtauto van de moordenaars van Wiels gehuurd. Helmin Wiels werd begin vorige maand op Curaçao doodgeschoten. En de Algemene Onderwijsbond stopt met de gesprekken over het Nationaal Onderwijsakkoord. Na maanden van onderhandelen zegt de aob voorzitter Drescher... dat hij bij het ministerie van Onderwijs elk gevoel voor urgentie mist. De AOB wilde met minister Bussemaker concrete afspraken maken... om werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken...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 Echt een rustige vrijdagochtendspits. Maar eens Karkse, er zijn wel wat probleempjes. Er, ja, er zijn een aantal files. Uh, de A4 bijvoorbeeld vanaf Amsterdam naar Den Haag... bij Hoofddorp wordt gewerkt op de parallelbaan. Dat zorgt voor drie kilometer file vanaf knooppunt De Hoek. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar... voor knooppunt Battenverdorp twee kilometer. Vergeet de nasleep van een ongeluk op de A7 Hoorn-Zaandam. Daar staat de uh, knooppunt Zaandam twee kilometer... Op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de randweg Doortrecht 3 kilometer, ook dat was een ongeluk. A27 Almere-Utrecht, langzaam rijden tussen Hilversum en Buldhoven. En een probleem op de N301, weg Barneveld-Almere. Tussen de aansluiting met de A28 en Almere ligt de Nijkerkbrug. En daar zijn problemen mee, die brug wil niet meer dicht. Zo dadelijk ben ik met burgemeester Rombouts van Den Bos. In de stad maken ze zich ernstig zorgen over levensgevaarlijke xtc pillen die in omloop zijn.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 Afgelopen weekend overleed een man in Den Bosch, man van 21 jaar... naar het gebruik van een XTC-pil. Vanaf vanavond waarschuwen medewerkers van de GGD en de Verslavingskliniek... Novadik Kentron het uitgaanspubliek met flyers. Burgemeester Romboud van Den Bosch, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het gevaar van deze XTC-pillen die in omloop zijn in uw stad? Nou ja, dat is duidelijk. Hè. In een week tijd zijn twee jongeren... want u zei een man, maar ik zou ze toch echt jongeren willen noemen... Um, een 17-jarig meisje en een 21-jarige jongen uit uh, Den Bosch... overleden aan het gebruik van uh, XTC-pillen. Ja, en, en hoe, hoe komt dat? Zijn die pillen onderzocht? Wat zit daarin? Um, het is niet aan mij om daar precies uh, van te vertellen hoe dat, dat allemaal zit. Maar uh, de gevolgen zijn ongelooflijk triest voor de families, voor de uh, vrienden, vriendinnen, de families. Uh, en uh, ik ben daar zo van geschrokken dat ik samen met de wethouder die verantwoordelijk is voor de volksgezondheid, de heer Snijders, gezegd heb, uh, de GGD en de instantie die voor de verslavingszorg is, Nova Dickentron heet hij bij ons, moeten we ervoor zorgen dat uh, de preventie uh, verder wordt opgevoerd... door uh, jongeren bewust te maken van het feit dat dit soort pillen uh, allerminst onschuldig zijn... en uh, geen nieuwe slachtoffers vallen. Ja. En ik neem aan dat u natuurlijk ook benieuwd bent waar die pillen vandaan komen. Wordt dat op toch ogenblik onderzocht? Ja, absoluut. Daar is natuurlijk een team al jaren mee bezig... Daar wordt natuurlijk ook heel veel op ingezet. Maar uh, dat kan allemaal niet uh, wegnemen dat in Brabant nogal wat van dat uh, hommeltje uh, wordt, uh, wordt geproduceerd. Ja, in laboratoria. Um, zijn deze pillen te herkennen? Um, de publiciteit is uh, zodanig geweest in de kranten, maar ook anderszins, dat. Um, de pillen uh, ook met foto uh, in de kant zijn verschenen. Dus dat is een begin. Maar ook op de folders die wij gaan uitdelen... de komende dagen, morgen, overmorgen... Uh, in het uitgaansgebeuren uh, van Den Bosch... Uh, worden uh, modellen van die pillen uh, vertoond. Ja, en kunt u ze kunt u dus beschrijven voor ons? Wat staat er op die foto? Een doodshoofd. Een ah, Oké. Okay. Dus daar, dat, uh, daar kan geen twijfel over zijn. Uh, dat staat neem ik aan ook in de folder. Wat staat er nog meer in? dat jongelui... Uh, uh, um na nou moeten denken voor ze aan die pillen beginnen. Uh, ik uh, zal ook zelf een uur lang gaan meeflyeren op het eerste uur hè, van het uitgangsbeuren morgenavond samen met de wethouder. En ik wil ook wel tegen die jongeren zeggen, uh, bezint eerder begint. Uh, het is uh, heel erg gevaarlijk. Er zijn in elk geval heel erg gevaarlijke pillen in omloop. Dat is wel gebleken. En überhaupt is drugsgebruik, uh, zo uh, toont onderzoek aan, uh, schadelijk dan tot voor kort werd aangenomen. Goed, men is gewaarschuwd, of men wordt gewaarschuwd. Burgemeester Rommel van Den Bosch, dank u wel. Dank je. De export valt tegen, meldt het Centraal Planbureau. De wereldhandel groeit minder dan werd aangenomen... en dus trekt de economie ook niet aan. Dat de motor hapert, dat merken ze ook bij Priva in De Lier... waar ze klimaatsystemen produceren en exporteren. Dat is hoogwaardige technologie. Het van Sloten kreeg er tekst en uitleg van de directeur niet Prins. Voor de deur staat een... Zo'n container, zo'n zeecontainer. We zijn er ingestapt en het ruikt ongelooflijk nieuw. Het ruikt nog echt alsof het net geschilderd is. En ik hoor zelfs vogeltjes op de achtergrond. Wij kijken eigenlijk naar verschillende dingen. Eén is het scherm waar de facility manager naar kan kijken... als hij wil weten hoe het in zijn gebouw gaat. Dus waar zijn de lichten uit of aan. De schermen moeten natuurlijk automatisch naar beneden als het zonnetje schijnt. Maar ook als er een vergadering wordt belegd in een vergaderzaal. Dan moeten we alvast van tevoren gaan koelen dat het daarna niet te warm wordt. Dat dingen doet de facility manager. Maar het is eigenlijk heel simpel, want het is een heleboel uh, computerwerk, heel veel draadjes uh, zitten erbij, maar uiteindelijk kan je gewoon op je computerscherm zien uh, hoe je het uh, allemaal moet regelen, het klimaat. Ja, inderdaad, er werken hier er toch zo'n 150 mensen op het gebied van R&D uh, en die weten dat natuurlijk heel goed, hoe je kan inloggen in het systeem en stiekem even de lichten uit kan doen bij je buurman. Maar je kan natuurlijk alles halen uit je computer vandaan. En dit hebben jullie hier allemaal uh, zelf bedacht, zelf ontwikkeld? Ja, dat is allemaal zelf bedacht, zelf ontwikkeld. En hier is erg veel belangstelling voor, ook, ook in het buitenland. We hebben dit met name ontwikkeld om internationaal te kunnen groeien. Op het ogenblik zie je dus de verschuiving... dat het steeds meer buiten uh, Nederland wordt in ieder geval... Uh, het is uh, voor een groot deel Europa, maar als je kijkt naar de landen... waar we op dit moment het meeste geld verdienen... dan heb je het over met name Amerika, uh, Midden-Amerika en uh, Azië. En Nederland, valt daar nog droogbrood te verdienen? Uh, het, het is gewoon, uh, ja, weet je, het is lauw hier. En over de grens net, hè, in, in Europa uh, verder, want heel Europa wordt getroffen door die crisis. Ja, wij hadden ook heel veel ingezet eigenlijk, voor jaar al. En dan heb ik het over serieus geld investeren. Uh, hadden we heel veel geïnvesteerd in Duitsland, in de Duitse markt en in de Engelse markt. We hadden daar ook gehoopt meer omzet te gaan halen dit jaar. En dat valt gewoon toch heel erg tegen. Een nieuwe afdeling. Wat voor afdeling is dit? Dit noemen wij eigenlijk de waterhal. Het is wel een plek waar ik ook graag zo nu dan eens even naartoe wandel. Uh, want je voelt hier toch het beste uh, hoeveel producten er klaarstaan om geëxporteerd te worden naar het buitenland. Want als we nu kijken, uh, ja, voor mij is het een hal, maar uh, wat zegt de blik van de kenner? Uh, er staan de units links in de hal, zie je nu waterunits klaarstaan voor het buitenland. En aan het type waterunit dat staat zie ik dat dat met name voor Azië is, voor China. Dus daar zit de groei. Dus iedereen die zegt van de export, daar moet de Nederlandse economie het van hebben, die heeft wel gelijk. Uh, absoluut is het natuurlijk ook altijd wel enigszins zo geweest. Uh, Nederland is natuurlijk maar een klein land. Uh, als je naar Nederland kijkt op afstand, zijn we eigenlijk niet meer dan een stad. Uh, vergelijkbaar met Shanghai, of met New York, of met Mumbai. Of, uh... Bent u optimistisch over het einde van de crisis? Uh, ja, ik ben heel erg optimistisch. Deze crisis gaat brengen dat we met elkaar gaan snappen... dat we geen geld kunnen verdienen met gebakken lucht. En ik persoonlijk ben daar wel blij mee, want ik kijk uit naar de nieuwe economie. Het bedrijf van Manny Prins. Volgens haar valt de export naar Duitsland en Groot-Brittannië dus behoorlijk tegen. Straks hoort je meer over de situatie in Turkije en met name dan in Istanbul. Want vertrekken die demonstranten nou van het Taksimplein of niet? Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Bedrijven mogen geen patent meer hebben op een genen uit het menselijk lichaam. Dat heeft het Hoge Rechtshof in Amerika gisteren besloten. Genen zijn een natuurlijk deel van het lichaam... en het is onethisch als bedrijven daar rechten op hebben, oordeelde het Hof... nadat patiënten een rechtszaak hadden aangespannen... tegen het farmaceutische bedrijf Myra Genetics. Dat bedrijf heeft namelijk patent op genen... die een sterk verhoogde kans op borstkanker geven. Ik ga daarover praten met hoogleraar Klinische Genetica in Utrecht, Nine Knoers. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent het dat, het dat dit bedrijf dat patent gaat verliezen? Nou, ik denk dat dit uh, met name voor uh, de Amerikaanse uh, laboratoria, die DNA-diagnostiek doen dat dat goed nieuws is, omdat zij nu deze diagnostiek in hun eigen laboratoria... en dat zijn dus uh, laboratoria in ziekenhuizen onder andere... dat zij nu uh, deze diagnostiek voor deze borstkankergenen zelf mogen doen. Dat ze dat niet langer uh, moeten overlaten aan uh, dit Myriad Genetics uh, bedrijf. En uh, dat kunnen ze waarschijnlijk ook tegen veel lagere kosten dan uh, Merit Genetics voor die diagnostiek vroeg. Okay, ja, dat... En daarmee uh, komt het dus voor veel meer uh, vrouwen. In, in Amerika is, uh, is dat dus deze diagnostiek toegankelijk geworden. Ja, even een stapje terug, mevrouw um, Knoes. Want dat Myriad, wat moest die eigenlijk met dat patent? Wat deden ze daarmee? Nou, zij, uh, dit is het bedrijf wat uh, midden jaren negentig uh, de borstkankergenen uh, ontdekt heeft. Het is dus een ontdekking en geen uitvinding, hè, dat is ook wat de rechter zegt. En op grond daarvan hebben zij een patent op die genen aangevraagd... maar ook een patent op de uh, laboratoriumtesten die dus gebruikt worden om in die genen diagnostiek te doen. En met name dat laatste, dat uh, was natuurlijk een groot bezwaar... omdat zij daarmee eigenlijk de enige waren in Amerika die die diagnostiek mochten doen. Hm. En, en heeft dat uh, een rem gezet op de ontwikkeling? Nou, het heeft met name uh, um, een rem gezet op uh, het uh, uh, diagnostische proces, uh, de ontwikkeling van uh, uh, uh, uh, testen in laboratoria, dus zoals ik zei, voor de DNA-diagnostiek in ziekenhuizen. Um, maar uh, ja, er zijn ook wel onderzoekers die zeggen van... ja, juist omdat eigenlijk alleen dit bedrijf met deze genen iets mocht... is ook het onderzoek daarna verder wel, uh, wel wat tegengehouden. Dat is wel wat sommige mensen ja. zeggen. Maar, maar mevrouw Knoeus, er is toch elders in de wereld wel onderzoek gedaan naar deze genen? Zeker, zeker. Ja. En uh, wij in, uh, in Europa hebben wij uh, in 2000, uh, halverwege de jaren 2000, tussen 2005 en 2007... Uh, want ook in Europa uh, was het, door dit bedrijf uh, in feite zouden wij ook een, een, de, aan dat patent moeten voldoen. Dat had in eerste instantie het Europese octrooibureau ook uh, beaamd. en gezegd van ja wij uh, moeten ook aan dat patent voldoen. Dat is toen door uh, met name diagnostieklaboratoria in de verschillende Europese landen, waaronder ook Nederland, uh, is dat is daar bezwaar tegen aangetekend. En uiteindelijk heeft dus het Europese octrooibureau heeft in feite ook gezegd van uh, dat wij in Europa door te gaan met de diagnostiek in onze laboratoria. Dus in feite is ja, dat patent hier in Europa min of meer nietig verklaard. Ja, u zegt... En in Europa hebben we dus gewoon al die jaren die DNA-diagnostiek ook in onze eigen laboratoria tegen een acceptabele prijs kunnen doen. Ja, u zegt er wordt dus nu breder, is nu breder onderzoek mogelijk. Dat is natuurlijk goed. Maar aan de andere kant, zo'n bedrijf dat meer weet, heeft er vast veel geld in gestoken. Dat valt natuurlijk weg. Is er, is er voldoende geld ook voor voor dat onderzoek? Uh, nou ja, uh, dat is natuurlijk het uh, altijd wat, wat daartegen wordt gebruikt. Hè. Dus, uh, dus wat, uh, wat wel echt uniek is, is dat het uh, patent op uh, het patenteren van genen als zodanig dus nu is afgewezen door uh, de Amerikaanse rechter. En dat is wat wij in Europa niet hebben gedaan. Wij hebben het, uh, het patent in feite aangevochten puur op juridisch-technische gronden. Nou dat is een heel technisch verhaal. Maar het, het, uh, het, de, het patenteren van genen op zich is dus in Europa nog steeds wel mogelijk. Ja. En daardoor dus ook het onderzoek. En dat is dus wel ja, een, een nieuwe ontwikkeling die, uh, die de Amerikaanse rechter nu uh, uh, ja, over, over, ja. Deze, uh, over dit bedrijf heeft afgeroepen. Ja. Maar aan de andere kant, um, kijk, uh, het patent zou voor uh, dit bedrijf sowieso in 2015 aflopen, 20 jaar na de ontdekking. Dus de afgelopen jaren hebben zij toch in ieder geval denk ik wel voldoende geprofiteerd van, uh, van het geld wat zij met dit patent binnen Europa hebben hebben binnengehaald. Ja, nou in ieder geval, u vindt het goed nieuws. Mevrouw Knoes, hoogleraar klinische genetica in Utrecht. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Kees informatie bij de AWB, Kees Kwaks. Marcel, kilometer of 20 aan file staat er, dat is niet al te veel. Een beetje gerommel op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Werkzaamheden de hoogte van Schiphol en werkzaamheden de hoogte van Hoofddorp. Zorg voor file en daardoor staat het ook vast in beide richtingen op de A9 voor knooppunt Battenverdorp, 4 kilometer. Op de ring A10 tussen Oud-Zuid en knoopend Amstel 3 kilometer. De A27 Gorkum richting Utrecht. Bij Bildhoven, 2 kilometer. en Tussen Eemnes en Hilversum, 2 kilometer. En nog altijd een storing aan de Nijkerkerbrug. Die staat open. En die brug ligt in de N301. Er is vertraging in beide richtingen tussen Barneveld en Almere. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10... en smiddags van half 5 tot half 7... het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 journaal. Gaan we naar Turkije, want de bezetting van het park bij het Taksimplein in Istanbul... wordt misschien wel opgeheven. En is dat een doorbraak? Premier Erdogan deed vannacht een belangrijke toezegging... tijdens een ontmoeting met de delegatie van demonstranten. Bram van Meulen in Istanbul. Bram, wat heeft hij dan gezegd? Nou, Hij heeft gezegd dat uh, de regering uh, in elk geval zich gaat houden... aan de uitspraak van de rechter die eerder... Uh, nou ja, het weggraven van de bomen en de ontwikkeling van het, uh, van het, van het park... Um, tegenhield. Uh, en uh, hij heeft gezegd. Uh, we gaan wel in beroep tegen die beslissing. Maar uh, als we al dan alsnog het groene licht krijgen, dan gaan we de nieuwe plannen voor Taksim in een referendum. Overleggen. En uh, ja, dat heeft in elk geval met de onderhandelaars. Er zat daar een aantal mensen van het, zeg maar, het Taksim-initiatief aan tafel. Ook heel veel andere mensen, zoals acteurs, uh, uh, zangers, columnisten. Maar in elk geval, die initiatiefnemers hebben gezegd... dit vinden wij zo'n belangrijke stap. Dat gaan we voorleggen gewoon aan iedereen die er op het park is. het is natuurlijk geen leiding binnen deze groepering. Dus ze moeten echt terug zeg maar, naar het volk vandaag... Uh, om hierover te gaan beslissen. Maar in principe uh, zijn ze positief gestemd over deze toch, ja, draai van Erdogan. Ja, maar we horen ook van jou dat demonstranten daar zich ook niet vertegenwoordigd voelden hè, door die delegatie. Ja. Zal dit voldoende voor ze zijn? Kun je dat inschatten? Nou, dit is een, uh, een andere delegatie dan uh, de delegatie die de dag eerder Ankara bezocht, om dat even duidelijk te maken. Dat was echt een, een Die eerste delegatie die kende eigenlijk niemand in dat park. Uh, hier zaten echt mensen die we elke dag gezien hebben in het park. Die uh, daar spreken, die de boel organiseren. Uh, dus daar is wel, wel degelijk echt onderhandeld. En daaromheen ja, zat uh, een hele bekende soapacteur bijvoorbeeld. Dus, uh, ja, stel je me voor dat uh, goede tijden, slechte tijden met de premier gaat onderhandelen. Maar los daarvan is wat er vannacht is gebeurd. En uh, die onderhandelingen zijn om één uur vannacht uh, gehouden, uh, toch een belangrijke draai... waar we Erdogan in de afgelopen twee weken alleen maar heel hard hebben horen roepen... dat het hier alleen maar om vandalisme gaat, om bandieten, om extremisten, om terroristen. Is er nu een serieus gesprek geweest tussen de regering en de demonstranten... en is er voor het eerst echt toenadering tussen deze twee partijen. Ja, aan de andere kant, je geeft het ook al aan, heeft die harde taal geuit. Erdogan de laatste keer gewaarschuwd dat de bezetting moest worden opgeheven. Ja. Staat dat dan nog? Nog? Ja, dat heeft hij gisteren, uh, voordat deze onderhandelingen begonnen, gezegd. En uh, heel veel mensen keken met uh, grote zorg naar de enorme overmacht aan oproerpolitie... die zich gisteren rondom Taksim verzamelde. Ik telde zelf alleen al op één parkeerplaats 14 stadsbussen vol gepakt met, uh, met agenten. Dus het leek er eigenlijk op dat ze deze ochtend het park alsnog gingen vegen... en vervolgens... Eh, kwamen die gesprekken op gang en eh, ja, is het nu gewoon eh, terug naar de onderhandelingstafel. En de politie eh, die heeft zich eigenlijk teruggetrokken. Er zijn vannacht ook geen schermutselingen meer geweest. In acht van niet in Istanbul, wel in, in Ankara. Maar in Istanbul is het rustig gebleven. Vandaag wordt opnieuw een belangrijke dag in dit regering. Want nu ja, gaat iedereen hier op het plein zijn mening geven Natuurlijk over de deal die is gesloten. En het lastige daarvan is, is dat de demonstranten... Ja, van links tot rechts, van nationalistisch eh, tot Koerdisch. Het loopt allemaal heel erg uiteen. Dus de doelstellingen zijn niet allemaal hetzelfde. Maar het gaat in elk geval nog heel interessant worden. Bram van Meulen vanuit Istanbul, dank je wel. Annie Lennox en Dave Stewart zijn de Eurythmics. Sweet dreams. Een miljard euro wordt er bezuinigd op Defensie. 12.000 ontslagen staan op de rol. En toch is het feest in Volkel. En waar feest is, daar markt Robin Visser. Ja, wat dacht je? Zeker. Uh, nou, je hoort het misschien al. Het publiek stroomt hier al in grote uh, mate toe. En uh, die komen natuurlijk in de eerste plaats kijken naar al die toestellen... van uh, toestellen uit de toekomst. Uh, er staat hier een, een drone, zo'n onbemand toestel. We hebben hier een model van de JSF... Waar je even in de cockpit kan kijken. Ik zie hier een soort space-achtig eh, voertuig eh, voor eh, buiten de dampkring. Maar er is ook aandacht voor de geschiedenis. Want het 100-jarig bestaan van de militaire luchtvaart wordt gevierd. En dat is dan ondanks al die economische tegenslag en bezuinigingen bij Defensie. toch reden voor een feestje. Of niet, meneer Tanking? Ja, dat is zeer zeker een reden voor een feest. We zijn 100 jaar militaire luchtvaart en 60 jaar koninklijke luchtmacht. Ja. En uh, kolonel Tankink, uh, luisteraars, herkenbaar aan de vier strepen op de jas. Ik heb hem net nog even gevraagd hoe zie je nou dat u hier de baas bent. En toen zei hij, nou je kunt niet zien dat ik de baas ben, want er zijn meer mensen met vier strepen. Maar hier op deze basis is er maar één en dat bent u. Dat is correct, ja. Nou zijn er een paar dingen... Uh, waar we het eigenlijk niet meer over kunnen hebben. Dat zijn de, kern, uh, de kernkoppen, waar het veel over in het nieuws geweest is. Uh, die hier zo, al dan niet zouden liggen op de basis. Uh, de JSF is nog gevoelig, omdat de regering daar nog geen uh, uh, beslissing over heeft genomen. Hè, of ze wel of niet aangekomen. En dan weet ik ook nog iets over u, waar, het eigenlijk ook niet, uh, waar we eigenlijk ook niet over... wat misschien eigenlijk ook wel gevoelig ligt. En dat is uw, uw callname. Want u heeft ook nog een andere naam, hè? Ja, alle vliegers hebben een uh, bijnaam. En die Hoe werkt dat? Uh, die krijg je op een gegeven moment, uh, als je net operationeel wordt... krijg je die door uh, je collega's aangemeten. En die... U krijgt de naam van een ander? Je krijgt de naam van een ander en daar heb je niets over te vertellen. En dat uh, vindt men dat, dat jouw bijnaam is. Ja, en is dat dan ook geheim? Het is niet, uh, niet geheim, maar het wordt niet gebruikt in uh, voor- en achternaam... en dan gecombineerd met een nickname. Nee, precies. En, maar ik heb wel begrepen, jullie communiceren onderling... als jullie aan het vliegen zijn bijvoorbeeld, dan noemen jullie elkaar bij die naam. Dat komt omdat die naam uniek is. En kijk, er zijn meer uh, Peters in, in de wereld uh, ja. dan, uh, dan ik alleen. En uh, de bijnaam is maar één. Ja. En die, die is uniek. Ja, en geheim. Die uh, gebruik je niet in combinatie met je voor- en achternaam. Kijk. Nee, dat is duidelijk. Nee, maar kijk, dan, zo leer je toch nog weer wat als je hier zo rondloopt op die luchtmachtdagen. Uh, Daarvoor zijn we hier ook, om uh, de mensen het een en ander te leren over de, de luchtvaart, de luchtmacht. En natuurlijk uh, mensen te enthousiasmeren voor uh, wat wij doen. Jazeker, want er wordt hier ook personeel geworven. We werven personeel, we zoeken jonge mensen uh, geïnteresseerd in uh, techniek ja. en uh, vliegers en, uh, en uh, technuiten. Ja. Veel plezier vandaag. Wat gaat u eigenlijk doen, behalve mij te woord staan? Ik uh, ga de, uh, de gasten ontvangen en uh, de gasten ook te woord, uh, te woord staan... Ja. Uh, die vandaag van ons wat willen weten. Nou, uh, veel plezier. Hartelijk dank. 80.000 mensen vandaag, 150.000 mensen morgen, Marcel. Uh, je kunt hier straks over de koppen lopen. En dan gaan we naar toestellen kijken natuurlijk. Tot zal. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Visser is daar op volkomen. Gert Luk. Op Twitter aardig wat reacties op het vertrek van Fred de Graaf als voorzitter van de Eerste Kamer. CDA-bestuurder Bert Sonneveld vindt het onlogisch dat de Graaf wel opstapt als voorzitter, maar niet als senator. En Jan Haverman twittert: respect voor Fred de Graaf. Eerd houdt hij Wilders terecht bij de koning weg. En nou loopt hij niet weg voor de consequenties. Peter Borch vraagt zich af wie de commissie van uitgeleide voor Fred de Graaf gaat vaststellen. Het kabinet bespreekt vandaag welke bevoegdheden terug wil halen uit Brussel. Op een lijstje van minister Timmermans staan onder meer tunnelveiligheid, opsporing en berechting van criminelen en de bescherming tegen overstromingen. En als het werkelijk gebeurt, dan is het voor het eerst dat bevoegdheden van Brussel naar Den Haag gaan, schrijft de Telegraaf. Als u dit weekend met fiets op uitgaat, pas dan op voor zwanen. Op de website van de Leeuwarden Courant doet Fanny Krol haar verhaal. Samen, samen met haar man fietste ze langs een watertje in Scherpenzeel... en werd daardoor een agressief zwanenpaar de sloot ingejaagd. Het waren hele angstige momenten. Ik dacht dat ik mijn volgende verjaardag niet meer zou vieren, zegt Krol buurtbewoners hebben waarschuwingsbordjes geplaatst. Nederlandse kerken beleiden vandaag in een verklaring... schuld voor hun rol in het slavernijverleden, meldt het Nederlands Dagblad. Volgens de Raad van Kerk is de verklaring zo scherp mogelijk opgesteld. Het handelen van kerken wordt onbijbels en onchristelijk genoemd. En in de Telegraaf nog een bericht over de schrijver Kluun... die voor de rechter wordt gesleept door een fotograaf. Kluun had foto's op zijn weblog gezegd... zonder de makers van de foto's te betalen. Met de meeste stroft hij een schikking. Maar met Klaas Koppen komt het dus tot een rechtszaak. Bij het Telegraafstukje staat een portretfotootje van Kluun. Alle andere foto's eromheen. Van zeehondjes, van Placido Domingo, van een opblaaskoe. Daar staat allemaal bij wie de foto heeft gemaakt. Maar bij Kluun niet. Opmerkelijk. Straks dan hoort u meer over uh, het opstappen van Fred de Graaf, de voorzitter van de Eerste Kamer. Ik bel met Loeg Hermans, hij is de fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Blijft u vooral luisteren. Ilko van der Linden was de man achter Bevrijdingspop. Wat is vrijheid voor jou? En achter Dance for Life. Dance for Life.